Het gaat vooral om acties als 1 plus 1 gratis en tweede voor de halve prijs. Het aantal aanbiedingen neemt zo sterk toe... door de grote concurrentiestrijd tussen de supermarkten en winkels. Rond vier uur vanochtend zijn de eerste deelnemers... van de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Mensen die de 50 kilometer lopen... verschenen als eerste aan de start van de 99ste editie. Aan het grootste wandelevenement ter wereld... doen dit jaar deelnemers uit 60 verschillende landen mee. Het weer, zwaar bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Geleidelijk trekt de neerslag weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat drukte op de A15 Rotterdam-Europort. Bij Pernis, 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verderop bij Spijkenissen nog wat langzaam rijdend verkeer.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 Wat een mooi beginnen van dit zondagmiddagprogramma bij CFM. Joder Eswert en Simpson en solid as a rock.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 I think I'd finally buy the whole world in my mind. But you're doing just fine. You said, I'm sorry, babe. I just want to shine. Here's where you can lose your mind. dansen met deze single van Felix. Je shine. Is een groot obeltje is Ja, het ja, is een, een goede, Ja, lekker, hè? Hij zwingt goed. Zomers. Lekker zomers. Nou, nog meer zomersmuziek komt eraan bij CFM. CFM maakt je naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio, radio. naar het krant en zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhit. Ja, collega Andor die presenteert de zomerhit op uh, Facebook. En daar past deze ook wel bij, dat is voor veel Fjern.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 You're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 En de actuele zeewatertemperatuur langs het strand is circa 19,5 graad. Oké, okay. al dus onze Lex van der Hoorn. Lex van der Hoorn en het weerbericht van Lex is naar te lezen op www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Dat was het weer.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 Wist dat ze de platen wel vol te krijgen hoor, Robert? -Jan. Echt een en dat disco. hoor je. Echte disco. Disco tijd op de zondagmiddag bij C.U.V. met de single van The Breakfast Club. You're the right on track. Ja, we gaan het hebben over de Tour de France. Ja, en we gaan eens even terug naar de gisteren in de namiddag. Walke Mollema en Robert Gezing moesten gisteren in de 14e Tour 51 seconden toegeven op gele truiddrager Chris Froome. En verloren tevens tijd op Nairo Quantana.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 gaan wij kijken hoe deze 15e etappe gaat verlopen. We houden hem in de gaten bij Zandvoort op zondag. Vind je Geestik niet een uh, mooie winnaar voor uh, Alt-US? Ik wel. Ja, he, daar tekenen we voor. <grijg> nou, we gaan het afwachten. We weten het van de week. Hier is de jam en het Town melis.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 Kutsbul. Kutsbul. Ja, en dat moeten we wel winnen, hè, Albert -chan. Dat zou wel fijn zijn. Ja, nee, we motten. we, we motten. We motten. <laughs> ja, zo is het maar net. Nou, uh, we gaan uh, nog anderhalf uh, plaatje draaien tot aan het de nieuws en weer van drie uur. Waaronder deze van Blue en Elton John.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 toss the dice to be